Een Nederlands marineschip heeft bij Miami zeven drenkelingen gered. Het patrouilleschip De Zeeland pikte de zeven op bij hun gekapzijste bootje. De opvarenden uit Haiti, India en de Bahama's zijn overgedragen aan de Verenigde Staten. Drie opvarenden kwamen om het leven, hun lichamen zijn geborgen. In Rio de Janeiro zijn protesten tegen duurdere buskaartjes... uitgelopen op gevechten met de politie. Betogers werden op het centraal station van de Braziliaanse stad... met traangas uiteengejaagd.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 Ze bekritiseert de rol van de Europese Unie in de crisis met Oekraïne... en zegt op een gegeven moment fuck de EU. De VS denkt dat Rusland de opnames op internet heeft gezet. En in Schravenzanden zijn gisteravond de wieken van een molen op een weg gevallen. Waarschijnlijk kwam dat door de harde wind. Volgens de brandweer is het een wonder dat niemand gewond is geraakt. De molen is ruim 100 jaar oud. Het weer. Een groot deel van de dag gaat het regenen. Vanochtend wordt het lokaal 10 graden. Later daalt de temperatuur iets. Verder staat er een stevige zuidelijke wind. Dit was het NOS-journaal. Fuck EU, zei de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken. En dat kwam op YouTube. En de eerste Olympische fans zijn net vertrokken van Schiphol naar Sochi. Het NOS Radio 1-journaal. Het uh, Frederik de Jong. Vrijdag 7 februari, goedemorgen. Vanavond is het zover. Dan beginnen officieel de Olympische winterspelen in Sochi. Om vijf uur onze tijd is de openingsceremonie. En we zijn er nu al live bij. Matthijs van der Wiel, goedemorgen. Ja, zo gaat het, hè? Met verbindingen naar Sochi. Maar je bent er wel, Matthijs. Ja. Goedemorgen, ja, live Goedemorgen. vanaf het uh, Olympisch Park. Rondleiding achter de schermen. Kijk je in de verbinding, begrijp ik. Kan je me goed verstaan? Nee, uh, het ja, gaat nogal met... vanochtend uh, uh, live... Van... Nee, ik denk dat we zo eventjes bij je terugkomen. Vanavond is het dus zover. Vijf uur Nederlandse tijd is de openingsceremonie vanmiddag dus eigenlijk. En vannacht vertrokken de eerste Nederlandse sportliefhebbers naar Rusland met een speciale vlucht vanaf Schiphol. Ja, het is toch een, uh, een evenement dat maar één keer in de vier jaar plaatsvindt. Vier jaar uh, geleden was ik in Vancouver. en het was zo'n leuke ervaring. We zeiden toen al van uh, dit jaar moet er gewoon weer gaan. Maar Sochi is wel iets spannender dan Vancouver. Verhalen over terroristische aanslagen, hotelkamers die nog niet af zijn. De punt is, de verhalen zijn vooral de laatste maanden gekomen. En wij hebben toch al wat eerder alles geboekt. Wanneer de verhalen de laatste weken zijn toch dusdanig ernstig. Dat als we het hadden geweten, dat we het misschien toch wel twee keer hadden getwijfeld. Het evenement is ook nog om een andere reden omstreden. Dat weet u vanwege de ophef over de homorechten in Rusland. De vooraanstaande activist Nikolai Alexeyev vindt die ophef overdreven. Hij geeft toe dat homos zich niet vrij kunnen uitdrukken en dat ze zich niet mogen organiseren. We uh, have no uh, right to freedom of expression, freedom of assembly, uh, freedom to register our organizations. in opinion, exaggerated. Overdreven dus, want Alexeev ziet lichtpuntjes. Putin is de eerste president van Rusland, die openlijk hij deze in the, in de uh, media, plek van een andere russische van de politieke plek in het politieke plek we de politieke plek van de politieke plek van de politieke en van de hem overtuigen om de politieke plek Poetin is de eerste Russische leider die het thema aansnijdt... en dat is positief, volgens deze man. Maar de activist wil de president nog wel graag van standpunt doen veranderen. En dat moet premier Rutte ook proberen. Hij vliegt vandaag ook naar Sochi voor een ontmoeting met Poetin. En de Kamer heeft hem opgedragen om de situatie van Russische homo's te bespreken. Maar voordat Rutte naar Sochi kan moet hij eerst zijn eigen land nog wat zaken oplossen. Gisteravond had hij topoverleg met zijn ministers Hennis en Plasterk over de uitspraken van Plasterk. Minister van Binnenlandse Zaken heeft namelijk tegenstrijdige dingen beweerd over het verzamelen van telefoongegevens. En dat zorgt voor de nodige onrust in het kabinet. Mevrouw Hennis, hoe was het overleg met minister Plasterk en premier Rutte vanavond? Prima, we hebben gesproken over het debat volgende week. Dat hebben we voorbereid. We gaan nu druk aan de slag met de Kamervragen.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 Plasterk had tot nu toe verteld dat de Amerikanen dat deden... en dat hij er verder weinig van wist. Maar het aftappen van gegevens is toch gedaan door Nederland. Een Nederlands marineschip heeft zeven drinkelingen uit het water gevist... in de buurt van Key West in Florida. En net voordat ze aankwamen in Key West kwamen ze deze zaak tegen... van een gekapseisd bootje met uh, daarop of, elf uh, opvarenden... Uh, waarvan zeven mensen in het water lagen en uh, nog in leven waren... En drie mensen helaas overleden zijn en één persoon nog steeds vermist is. Al is een woordvoerder van de marine. Het schip De Zeeland is in het gebied voor een antidrugsoperatie. De drenkelingen zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht... en het marineschip is verder gevaren. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken... is in verlegenheid gebracht door een uitgelekt telefoongesprek. Victoria Nuland zei iets heel onaardigs over de Europese Unie... toen ze sprak met haar ambassadeur in Kiev. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it en you know fuck the EU. En voor het geval dat u het niet helemaal goed verstaan heeft. And, you know, fuck the EU. En dat gesprek dat op YouTube opdook, in het dat gesprek, overlegt Newland met de Amerikaanse ambassadeur over de crisis in de Oekraïne. Niet bekend wie de opname op internet heeft gezet, maar de Russen worden verdacht. Een ravage in schaven zanden, want er zijn pardoes de wieken van een molen naar beneden gekomen. Deze jongen was erbij. Ik hoor een kraak, dus ik kijk naar buiten of mijn baksen door het raam komt. Ja, niks. En in één keer hoor ik een hele harde kanaal en ik zie dat ding naar beneden vallen. En ik stond echt in mijn huis. Zo'n harde kanaal, ik heb nooit zoiets gehoord. De molenaar was binnen aan het werk, zegt een woordvoerder. van. De, de molenaar was bezig uh, met de molen en de wieken draaiden. En op het moment dat hij hem stilde gaan zetten, uh, ja, hoorde hij een hoop geherrie. En viel opeens de, de as van de molen naar beneden. Die brak af en uh, viel de rest van de molen naar beneden. Bij het instorten raakte niemand gewond, ook de molenaar niet. Het is nog niet duidelijk of de molen, die meer dan 100 jaar oud is, kan worden gerepareerd. Gaan wij terug naar Sochi. Mathijs van der Wiel, hoe is jouw lijntje nu? Uh, kan je me goed verstaan? Heel ja, goed. het is ver weg. hè. Maar ja. als het goed is, staat hij nu wel stabiel. Veel technologie hier op het Olympisch Park. En ik sta naast dat enorme gebouw... waar alle televisiezenders van de hele wereld... hun spullen hebben neergezet. Een groot park met allemaal satellietschotels. Het zou wel moeten lukken om vanuit Sochi Live... de hele ochtend in het Radio 1-journaal... bij jou te vertellen hoe het er hier achter de schermen uitziet. Want dat gaan we doen de komende uren. Een rondleiding achter de schermen van het Olympisch Park. En voornamelijk rondom... de de schaatsbaan, Maar daar begint het morgen dan, hè? met de vijf kilometer. We komen ook vandaan vanochtend vanaf het Olympisch Park in Sochi dus. Leuk, tot straks. De kranten, die hebben het uiteraard, uh, sommigen althans, ook over Sochi. NRC Next uh, heeft voorop een uh, skier en heel groot daarboven. Let the games begin. En er staat een zinnetje tussen, dan nu eindelijk maar eens echt. En dat gevoel hebben meerdere mensen. Laten we nou maar eens beginnen. Inwoners Sochi prijzen zich gelukkig met winterspelen, zegt Trouw. Met de van de stad wordt geroemd. Alles is gelukkig veranderd. Onze plaats is nu comfortabel. De Telegraaf opent uh, met twee zaken, met Sochi en met Plasterk. Plasterk gaat op Pijnbank, nou, daar heeft u al over gehoord. En ze hebben een grote foto van een deel van het Oranje Legioen. Met de tekst erbij, Oranje Legioen heeft er zin in. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mannen met schaatsmutsen op. Oranje pakken en alle duimen omhoog. De Volkskrant laat Sochi even helemaal links liggen en kopt ministers ruzieën over afluisteren. De politieke crisis rond de verkeerde voorstelling van zaken over het vergaren van telefoniegegevens escaleert. Niet alleen minister Plasterk van Middellandse Zaken, maar ook minister Hennis van Defensie moet zich dinsdag verantwoorden in de Tweede Kamer. Dan nog een mooie foto op de voorpagina van het AD. Met de tekst erbij Rutte maand ministers tot rust. Premier ondervraagt Plasterk persoonlijk. En dan zie je een hele, een hele vage foto van een enorme zwarte auto, dienstenauto. Met daarachter een heel klein hoofdje van minister Plasterk. Omsingeld met een rode kring. Een beetje een foto zoals je ziet bij criminelen. Tot slot, het Nederlands Dagblad. Um, een warm onthaal voor de omstreden Sheikh schokt ChristenUnie. De ChristenUnie roept moslimjongeren in Almere hartstochtelijk op... om afstand te nemen van de omstreden Palestijns-Britse prediker Haytam Al Haddad. De partij schrijft in een open brief het verbijsterend te vinden... dat die jongeren de rode loper uitrollen voor een Sheikh die geweld tegen ex-moslims steunt. Elke werkdag, s ochtends van zes tot negen en smiddags van half vijf tot zes...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 met Tempted. Matthijs van der Wiel in Sochi. Op het uh, compound hier van de Olympische Spelen. Het hart van de bubbel, de binnenste van al die Veiligheidsringen. Uh, het Olympisch Park. Veiligheid die trouwens ook al wordt opgeschroefd vanochtend, merk je vergeleken bij de afgelopen dagen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de openingsceremonie vanavond. Misschien wel het gevoeligste moment met al die staatshoofden en regeringsleiders die hier dan zijn. Het ultieme feestje van Poetin. Want dat zijn deze Spelen. Nou ja, de openingsceremonie dat is natuurlijk een van de meest beveiligde onderdelen. En dat merkten we vanochtend al, omdat een aantal wegen waar we gisteren overheen konden rijden vanochtend alweer waren afgesloten. Wij zijn hier in het hart van die bubbel, zoals het wordt genoemd. En dan kijk ik om me heen en dan ja, is toch wel de conclusie gerechtvaardigd. Dit is dan toch wel heel erg goed geregeld, hoor. Er is heel erg veel aan te merken op deze Spelen. Daar hebben we het de afgelopen maanden, weken heel veel over gehad. Maar... Hier is het wel slim en goed geregeld. Die compactste spelen ooit. Normaal gesproken wordt er gesport op heel veel verschillende locaties. Verspreid over een stad of een regio. En hier ligt het allemaal bij elkaar. Kijk ik naar rechts daar bij het strand van de Zwarte Zee. De grote bolvormige hal van het ijshockey. Recht tegenover me het enorme gebouw waar het kunstrijden plaatsvindt. Waar Rusland gisteravond de eerste successen vierde met de, de kuur van Plushenko. Nou, dat heeft de Russen veel goed gedaan hoor. Vanochtend. Op het televisienieuws in de ontbijtzaal was er niks anders te zien... dan dat ijs, dan dat schaatsen, het kunstrijden van de Russen gisteravond. Daar zijn ze alvast heel erg blij mee. En dan recht tegenover me het Olympisch Stadion... waar dan vanavond die openingsceremonie is. Waar al die, uh, al die uh, gasten komen van Poetin. En daarvoor, midden op het, uh, op het terrein, daar is dan de toorts. De grote uh, fakkel die daar zal worden aangestoken. Het, het Olympisch vuur, dat is het moment vanavond. En draai ik me de andere kant op naar links. Dat is een prachtig plaatje hier in de ochtendzon, De wit besneeuwde toppen van de bergen. Op 40 minuten rijden hier vandaan. Waar gisteravond al ook de eerste onderdelen waren. De sloopstijl, de snowboarden. Ja, dat Cheryl is het niet verschrikkelijk goed. Maar ja, de, de skivereniging zei heel mooi, ze is door naar de halve finales. Het echte nieuws is dat haar eerste twee runs helemaal niet goed waren. En dat ze eigenlijk ook gehoopt had meteen door te stromen naar de finale. Dat is niet gelukt. Ze heeft nog een herkansing. Daar is gisteren dus ook al gesport. Dat zie je hier allemaal in één ogenblik. Je hoeft je maar te draaien en je ziet dat allemaal. En ja, en, nou ja dat is dan eigenlijk toch wel heel erg praktisch. Niet alleen voor de sporters die daar allemaal enthousiast over zijn, die hebben geen reistijden meer... ...die stappen zo hier op een oranje fiets wat de schaatsers betreft... ...van hun uh, Olympisch dorp, wat ze ook heel erg uh, comfortabel vinden... ...en rijden dan zomaar naar de schaatsbaan... ...hoeven niet meer in bussen, hoeven niet in files... ...dus ja, ondanks alle kritiek, dit moet gezegd worden... ...is dit wel heel erg goed geregeld hier in Sochi. Heb jij ook zo'n mooie oranje fiets, Matthijs? Nee, nee. Wij, wij moeten het met een Volkswagenbusje doen wat we gehuurd hebben. En dan kom je ook niet even dichtbij alles. En uh, we hebben wel gesproken overigens met supporters... die normaal gesproken hun fiets overal mee naartoe nemen. Maar dat kon niet, want ja, binnen de buizen van het frame... daar kan je natuurlijk van alles meenemen. En die oranje fietsen van, uh, van het Nederlandse team... die zijn ook helemaal gebombcheckt. Die zijn door een scanner heen gegaan. En die mogen dan dit uh, hart van de bubbel van de binnenste veiligheidsrein ook niet meer verlaten. Die zijn helemaal gecontroleerd. Dus uh, je neemt hier niet zomaar uh, een fiets mee naar, uh, naar dit Olympische park hier in Sochi. Oké. Okay. Mathijs van der Wiel, ik spreek je zo weer. De Verenigde Staten hebben te maken met een nieuwe drugsgolf. Heroïne is de grote boosdoener, net als in de jaren 70. De tragedie van de 40.000 drugsdoden van afgelopen jaar... kwam onder de aandacht door de dood afgelopen weekend... van de acteur Seymour Hoffman. Hij vestigde de aandacht op alle anonieme verslaafden. Een reportage van correspondent Wessel de Jong. was was in Josh is 25 jaar, maar ziet er aanmerkelijk ouder uit. Hij heeft dan ook alles gebruikt dat er ongeveer te krijgen is. And the way I got introduced to heroin was a fellow soldier um, in the air force. Een mede soldaat bij de luchtmacht vroeg of ik wel eens pijnstillers had gesnoven. He said he knew a guy that could get some heroin, so I zei dat wist hoe die aan goedkope heroïne kon komen. Ik was wel geïnteresseerd. intens. Het is alsof je niet zonder het. Nu weet Josh hoe verslavend het is. Je kunt op een gegeven moment niet meer zonder. remember morning Ik moest gaan trainen op een ochtend en had nog niks gebruikt. Toen zag ik er ziek uit. had all at once and, um, I ended up overdosing. Om heroïne te scoren was Josh ertussen geknepen. Onwettig afwezig dus. Hij werd toen opgenomen in het Walter Reed Military Hospital. Maar de gekochte drugs had hij nog. Die nam de militair in één keer. Dat was dus een overdosis. Hij had geluk dat hij al in het ziekenhuis was. Nu is Josh al een dag of zestig clean. Ziet zijn zoontje en dat houdt hem voorlopig op het rechte pad... De ex-militair bezoekt nu een Phoenix House in Arlington, een instelling die verslaafden behandelt. Bill Pressett is er de baas en ziet steeds meer mensen als Josh. Het begint op een heel jonge leeftijd. Mensen beginnen met drugs. In het verleden experimenteerden ze misschien met alcohol. Nu beginnen ze met marijuana. Ze gaan naar prescription medication en dan moving on to, to heroïne, which is really readily available here in de Verenigde Staten in gemakkelijk te States. is. In zekere zin is Josh dus een klassiek geval. Begonnen op jonge leeftijd met marihuana, door naar pijnstillers en dan heroïne. Wat heel gemakkelijk is te krijgen in de Verenigde Staten. Heroïne is dodelijk, zeker als het vermengd wordt met pijnstillers. Je gaat leven voor heroïne, zoals George deed. And eventually heroin can take away your life. En dan neemt heroïne je leven as you peg hebt. We're definitely seeing an increase in heroin use and the number of fatal overdoses in the United States over the last 10 years. Het gebruik van heroïne en dus ook het aantal dodelijke overdoses nemen snel toe in de Verenigde Staten. Essentially what we're seeing is that people are moving away from painkiller pills that they used to grind up and put in their noses. Face it steeds moeilijker te krijgen en worden ook veranderd van samenstelling zodat ze moeilijker zijn te snuiven. Daarom schakelen mensen op dit moment over naar heroïne. Josh heeft eigenlijk maar één advies. Just don't do it. I mean, just don't start. Once you start, that's where it gets bad, because it's so quick. Het NOS Radio 1 Journal. 9 minuten voor half 7. Als het aan de Russen had gelegen... waren de Olympische Spelen in Sochi vrijgebleven van kroketten en bitterballen. Want de import van Hollandse snacks, daar steken ze een stokje voor. Rusland heeft namelijk strenge importregels voor vlees- en landbouwproducten. En dus kiest krokettenmaker Van Dobben voor een ongebruikelijke maatregel. Ze vliegen hun eigen meester krokettenmaker in. Dit is de proefkeuken en daar heb ik mijn uh, Sochi-opstelling. Dus zeg maar mijn trainingskamp waar ik voor Sochi oefen om in een kort mogelijke tijd... heel veel kroketten en bitterballen te maken. Nou, we kunnen daar even naar binnen gaan. Dan kan ik je even laten zien hoeveel kroketten ik daar in een paar minuten maak. De proefkeuken, niet in Sochi, maar in Oostzaan. Ja, onder de rooks van Amsterdam. Piet Brink, u bent meester krokettenmaker. Ik verzin het niet, het staat op uw witte jas... En dan ook nog met CROQ. Het zijn hele zieke dingen. En ik heb natuurlijk zelf die naam niet bedacht. Ik heb die naam verdiend. Oh, <laughs> u bent kroketontwerper. Ik ontwerp kroketten, ja. Dus het is net hoe je het noemt. Vier bakken en een ijslepel. Mijn ijslepel, dat is mijn gereedschap in Sochi. Ik denk dat ik hem onder mijn kussen leg. Want stel je voor dat ik hem kwijtraak. Dan neem ik de maat mee van de kroket. En die vorm ik dan. Ik ga dus nu regoe pakken. Daar maak ik een bolletje van. Als u nou even meetelt. Vier. Vijf. En dit is zes. We versnellen het wel een beetje. Ja. Elf. Ja. Ik rol dus een naadloze bol. En die doe ik door de eerste paneerlaag heen. Dat is een hele fijne paneerlaag. Wacht even. Een naadloze bol? Ja. Als ik geen naadloze bol maak, dan krijg ik paneermeel aan de binnenkant. Van de kroket. Nou, en dat is niet vervelender als iets fijne smaak en een fijn mondgevoel. En daar hele harde korreltjes in te hebben. Dus als er een naad in zit, dan ga ik klagen. Als er een naad in zit, dan ga ik klagen, ja. Komende woensdag vertrekt u hè, naar Sochi. Ja, dan zijn alle ingrediënten zijn daar aanwezig. Ja, nu zegt u wel, dan is alles daar aanwezig. Maar ja. dat is natuurlijk de hele poppenkast. Ja. Want importeren, dat mocht niet, hè? Nee, nee, importeren, dat was een hele uh, moeilijke zaak. Eigenlijk gedonden met papieren. Het mocht niet en uh, toen hebben wij gedacht van nou als, als dat niet kan dan gaan we zelf en dan zorgen wij dat we de ingrediënten in Rusland kopen. Uh, dus dat heb ik ook geregeld met uh, de chef uh, kok van het Holland Heinekenhuis. Je hebt ah, van u een lijstje gekregen? Je hebt van onze lijstje gekregen in het Engels en in het Russisch zodat er geen uh, misverstand kan ontstaan dat als ik paneermail vraag dat ik kattegrin krijg. Ja, ja maar, uh, en als je dan ziet dat uh, de Amerikanen ruzie krijgen. Over yoghurt. Ja, de sporters ja, die wilden ja. Amerikaanse yoghurt. Hè? Ja, die en die is yoghurt. tegengehouden. Ja, dat is tegengehouden. Ja, dan, dan weet u uh, waarom uh, wij deze stap nemen. Ik heb nu mijn uh, ballen voorgepaneerd. En dan ga ik een specifieke vorm maken. Kort en dik. Niet lang en dun, maar kort en dik. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik ze dus doorhalen door het doorhaal eiwit. En dan hou ik één hand hou ik schoon. En de andere hand daarmee. Paneer ik ze af. Het zogenaamde afpaneren. Afpaneren. Afpaneren. Maar goed, nu moet deze nog... Uh... Ik ga het voor ja. Maakt u nu uw uh, Olympisch debuut? Ja, ik ben debutant. Andere Spelen is ook problemen geweest met importheffingen. De laatste Olympische winterspelen zonder de kroketten en de bitterballen. Nog op het vliegveld en daar uh, is ook heel veel gedoe om geweest om die uh, uiteindelijk uh, op de plek te krijgen. Maar dat is in ieder geval gelukt. Nu is er geen ontkomen aan, nu moet u zelf, anders wordt het helemaal niks. Om het te regelen moet ik daar naartoe, ja. En ik hoop dat uh, Poetin nou even langskomt ja. om een bitterballetje te proeven. Het zou aardig wezen voor de markt. Dan is het uh, Rusland aan de bitterballen. En dan weet ik niet hoe een bitterball in het Russisch heet... Maar de verzinnen is ongetwijfeld de naam voor. Een Poetinski of een... <laughs> het zou zo'n kunnen. Een Poetinski, dat zou mooi zijn. Meester krokettenmaker in een bijdrage van Louis Dekker.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 Take too short. Uh, don't listen to. Me. May vary this ship will carry i by these safe to shore Though the truth may vary this ship will carry i by these safe to shore Of monsters and men little talks spot in de eredivisie kwam koploper Ajax met de schrik vrij tegen FC Groningen. Het stond lang 1-1, maar in de slotfase van de wedstrijd... kopte invaller Kolbein Sigtorsson het winnende doelpunt binnen. En daarmee was de IJslander opnieuw belangrijk voor de Amsterdammers. Ja, het is uh, leuk om uh, belangrijk te zijn. Ja, dat is uh, zo'n wedstrijd waar, uh, ja, waar uh, eigenlijk niks lukte bij ons. En Het uh, was een hele slechte wedstrijd, maar uh, ja, dat was zo, zo was het mo uh, mooi om zo te winnen ook nog. In de andere wedstrijd van gisteravond verloor FC Utrecht... de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle met 2-1. Ajax blijft koploper met vier punten voorsprong op FC Twente... maar de ploeg uit Enschede heeft wel één wedstrijd minder gespeeld. PSV-spits Tim Matafs vertrekt zo goed als zeker naar Rubin Kazan in Rusland. PSV is akkoord met een bot van 8 miljoen euro. Matafs moet nu zelf nog het eens worden met Rubin Kazan. PSV nam hem in 2011 over van FC Groningen. Maar hij heeft nooit kunnen overtuigen in Eindhoven. In 65 wedstrijden scoorde hij 24 keer. Jorien Ter draagt vanavond tijdens de openingsceremonie... van de Olympische Winterspelen in Sochi de Nederlandse vlag. Ter Mors is de enige Nederlandse sporter die uitkomt op twee disciplines. Disciplines: het short track en het lange baan schaatsen. En voor Ter Mors is het uiteraard een grote eer om de vlag te dragen. Ze vindt het geen probleem dat ze maandag al aan de bak moet. Nou, eigenlijk op het moment dat Maurits door de telefoon zei... Uh, heb ik geen moment getwijfeld en, uh, en ja gezegd. En eigenlijk niet meteen uh, daarover nagedacht. Maar ik wist dat we drie dagen hebben en uh, dat het programma kort is... heeft hij ook uh, uitgelegd over de telefoon... En, uh, dat de mogelijkheid is om eerder te verlaten. Dus dat maakt het wel een iets makkelijkere keuze dan als je weet dat je 2,5 uur in zo'n stadion moet staan. De officiële opening is dus pas vanavond. Maar gisteren kwam de eerste Nederlandse sporter al in actie. Snowboardster Cheryl Maas deed mee aan de kwalificaties van het nieuwe Olympische onderdeel Sloopstraal. Dat werd een tegenvaller, want Maas wist zich niet direct te plaatsen voor de finale. Ze is vooral teleurgesteld over het gebrek aan trainingsmogelijkheden op de Olympische piste.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 Eén minuut over half zeven. Goedemorgen, Dorald Megens. Goedemorgen. Voor vluchten tussen de Verenigde Staten en Rusland... gelden strengere veiligheidsmaatregelen. Passagiers mogen geen vloeistoffen, gels of poeders meenemen. Autoriteiten willen zo voorkomen dat er een aanslag wordt gepleegd... tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi, die later vandaag beginnen.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 Daarin praat ze met de Amerikaanse ambassadeur in Kiev... en ze bekritiseert de rol van de Europese Unie in de crisis in Oekraïne... en ze zegt op een bepaald moment fuck the EU. De VS denkt dat Rusland de opnames op internet heeft gezet. Bij een concert van de Nederlandse DJ Hardwell in Noord-Ierland... zijn ongeveer 60 bezoekers niet goed geworden. Sommigen moesten naar het ziekenhuis, maar bij niemand was de toestand zorgwekkend. De meesten hadden veel drank of drugs gebruikt. Het weer, het regent vandaag. Vanochtend wordt het 10 graden. Daarna daalt de temperatuur iets... Verder staat er een stevige zuidelijke wind, aan zee stormachtig. In het weekend is er iets minder regen, maar het blijft wel wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks, goedemorgen. Goedemorgen, Frederik. De A1, daar is dan al mis bij Hoevelaken. Een ongeluk bij Hoevelaken. En het zorgt voor 4 kilometer file vanaf Barneveld. De rechterrijstok is dicht. En de openingsfile in de regio noord -Holland op de A8. Dit keer vanuit Zaandam naar Amsterdam bij Osaan. Twee kilometer. Dank je wel. Straks een warme trui en een paar dikke sokken kunnen veel gas besparen ook in een kwakkelwinter winter, zoals nu. Hallo Mrs. Natasha. Is Kaiser is Sochi? Niet? Niet. Huh?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 luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Homorechten en Sochi, het is een combinatie waar je niet meer omheen kunt. Zelfs premier Rutte wordt geachter vandaag over de spreken met president Poetin. Hij wordt door Nederlandse homo's gezien als onderdrukker van die homorechten. Poetin dus. Correspondent David-Jan Godfra sprak met een Russische activist... die vindt dat Russische homo's niet gebaat zijn bij een boycott van de Spelen. Hij is het gezicht van de Russische homobeweging... Al negen jaar lang zat hij op de bres voor de LHTB-rechten in zijn land. De rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, trans en biseksuelen. Zijn naam? Nikolai Alexeev. Well, is it's true that the situation with LGBT rechten in Russia is not is De rechten van de lhtb mensen worden in dit land op grote schaal geschonden op alle gebieden die je, je kunt voorstellen, zegt Alexeev. Now, on the other hand, in my opinion, the situation is a exaggerated. Uh is true in a way what the president is, Aan de andere kant wordt de toestand ook wel een beetje overdreven. Het klopt wel wat president Poetin heeft gezegd. Zegt, niemand gaat de straat op om homo's te vangen en ze in een cel te stoppen. Maar er bestaan wel schendingen van individuele burgerrechten. Dat is absoluut een feit. In juli vorig jaar werd er in Rusland een wet van kracht die verbiedt om homoseksualiteit te propageren. Een omstreden wet waar Alexeyev ook fel tegen is. Volgens hem hebben de Russische autoriteiten het effect van die anti-propaganda-wet zwaar onderschat. Ze hebben niet bedacht dat er een enorme golf aan negatieve publiciteit over het land zou spoelen dat die wet zo'n enorme impact zou hebben op de Olympische Spelen. Ik ben ervan overtuigd, zegt Alexeev... dat sport in veel opzichten op de tweede plaats komt. Iedereen zit er nu op te wachten wie er met een regenboogvlag zal wapperen... wie er een regenboogspeltje zal dragen... wie er iets gaat zeggen op een persconferentie of tijdens een medaillenceremonie. Maar Alexeyev heeft ook kritiek op westerse homo- en mensenrechtenorganisaties. Een Amerikaans idee om uit protest geen Russische vodka meer te drinken... vond hij belachelijk. Evenals de boycott van de concerten van de wereldberoemde Russische dirigent... Valery Gergiev. Uh, he do? uh, Wat are heeft een muzikus te maken met anti-homo-wetten in Rusland? Ik begrijp die tactiek niet. People who are initiating all this, they never been to Russia. They don't even know where Sochi is. De mensen die hier het initiatief voor hebben genomen... zijn nooit in Rusland geweest. Die snappen geen snars van dit land. Ze hebben geen idee waar Sochi ligt op de kaart van Rusland... of op de wereldkaart. Ik praat nog even verder met Callsman en David-Jan Godfra. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag een uh, nou, belangrijke dag voor Rutte. Hij gaat langs uh, bij president Poetin... en hij wil bij hem de aandacht vragen voor mensenrechten. Denk je dat hij de kans krijgt om zijn punt te maken... Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, president Poetin geduldig zal luisteren naar wat uh, Rutte te zeggen heeft. Uh, zal knikken, begrijpelijk zal kijken. Misschien een opmerking zal maken over pedofilie in Nederland. Wat hij wel eerder gedaan heeft vorig jaar toen uh, homoseksualiteit uh, in Rusland te sprake kwam met Nederlandse vertegenwoordigers. Maar ik denk zeker dat, dat Rutte uh, zijn punt wel uh, naar voren kan brengen. Ja, maar vriendelijk knikken en dus, dus alles, alles bij elkaar een minuut of vijf of zo zal dit duren? Nou, ik begrijp van uh, diplomaten hier uh, in Sochi aanwezig... dat er ge uh, gepland zat een gesprek van een half uur ongeveer. Zo. Maar ja, dat, dit soort gesprekken met, uh, met Poetin uh, lopen altijd een beetje uit. En er zijn nog veel meer uh, mensen die bij ons op bezoek komen. Dus of het echt een half uur wordt, dat weet ik niet... Um, want hij moet bijvoorbeeld, Rutte moet bijvoorbeeld concurreren met de Chinese president... waarschijnlijk ook met de Oekraïnse president Janukovic. Ja, en dat zijn zaken die internationaal en voor Rusland zelf... ook uh, toch wel van groter belang zijn. Ja, en dat zijn onderwerpen waar Poetin het waarschijnlijk liever over heeft. Ja, zeker handel tussen China en, uh, en Rusland vindt hij van groot belang. Natuurlijk de uh, ongelooflijk moeilijke politieke situatie in Oekraïne... is ook voor Rusland uh, erg belangrijk. Maar als zodanig is het toch wel opmerkelijk... hoor, dat er een plaatsje is uh, opgeruimd voor een gesprek met Rutte. Want Nederland is internationaal nou toch ook niet een land... dat heel erg zwaar meetelt. Ik denk dat het vast iets te maken heeft... ...toch met de zwaarte van de delegatie die Nederland naar de openingsceremonie stuurt. En dus de koning, de koningin, de premier en de minister van sport. Wellicht is dit een bedankje voor de zwaarte van die delegatie. Is het inderdaad de zwaarste delegatie van alle landen? Um, ja, nou in ieder geval één van de zwaarste wel. Er zijn natuurlijk wel meer staatshoofden en regeringsleiders in totaal zo'n 60. Maar dat zowel het staatshoofd als de regeringsleider komt, dat zijn er toch niet veel. Vandaag de openingsdag, eindelijk. Is alles er klaar voor, wat jou betreft? Wat mij betreft wel. Uh, de, de, de, de, het hele Olympische Park, althans, hier beneden aan de Zwarte Zee... ligt er uh, spik en span bij... Uh, de Nederlandse ploeg is razend enthousiast over de manier waarop ze hier ontvangen zijn. Dus sportief denk ik dat, het, uh, dat Sochi een enorm succes zal worden. Ja, hoe het politiek allemaal uit gaat pakken, of er incidenten komen... bijvoorbeeld over uh, de anti-homo-propaganda-wet in, uh, in Rusland... of dat er misschien uiteindelijk toch nog wel aanslagen gepleegd zullen worden... Ja, dat ligt in de schoot van de, de komende weken uh, verborgen. Ja, jij gaat posten voor die deur waar ze achter plaatsnemen. Nou, dat niet helemaal. Ik, uh, ik wacht in een hotel op de terugkeer van Rutte... want in het uh, presidentiële uh, onderkomen mag alleen de nos cameraman, geen verslaggever, geen correspondent. Dus we moeten even wachten tot uh, Rutte terugkomt van zijn afspraak... en dan hopen we hem te kunnen spreken. Dankjewel, David-Jan Godfra vanuit Sochi. En over Sochi gesproken. Vannacht om vier uur vertrok het eerste vliegtuig met Sochi-gangers vanaf Schiphol. Aan boord vooral schaatsfans. De bijna 200 passagiers konden vanaf één uur inchecken. Karen Alberts. Goedenacht. dat is al een hele jonge fan op weg naar Sochi, of niet? Gaat ja. <laughs> hij mee? Ja. Hij ook. Als we nog mee mogen. Ja. Wat drijft u? Even waarom moeten we erbij zijn? Ik ga het, even Eef vragen. Ik ga, ik ga het gewoon even aan Eve vragen. Wat is dat dat u er graag bij wil zijn? Ja, een beleving hè. Ja. En dan wordt uh, hij bij? Hij gaat ook mee naar het schaatsen kijken straks op de uh, tribune. Als hij zich een beetje netjes gedraagt wel. Maar anders dan uh, <laughs> moet hij thuis blijven. Ja. En uh, oranje shirtjesmaatje, uh, nou, wat zal het zijn? 68? Ja, 68. ja inderdaad. Ja, die gaat hij aandoen als hij mee mag. <laughs> Kijk, nacht. Dat kan volgens mij niet missen. Oranje. Nee. Dat moet wel een soortje zijn. Dat klopt inderdaad. <laughs> op weg naar. Waarom erbij willen zijn? Ja, het is toch een, uh, een evenement dat maar één keer in de vier jaar plaatsvindt. Vier jaar geleden was ik in Vancouver en het was zo'n leuke ervaring. We zeiden er toen al van... De... Dat je moet er gewoon weer gaan. Ja, ja. Dat en maakt het maakt toch uit om naar Sochi te gaan in plaats van Vancouver? Ik bedoel, de verhalen rond Sochi zijn toch allemaal ja. wat spannender, zou ik het zo zeggen? Ja, het punt is, de verhalen zijn vooral de laatste maanden gekomen. En wij hebben toch al wat eerder alles geboekt. Dus ja, en om het het laatste... nou, uh... ik, ik denk dat het wel uitgemaakt is. Ja, wanneer de verhalen de laatste weken zijn toch dus, dusdanig ernstig, dat als we het hadden geweten, dat we het misschien toch wel twee keer hadden getwijfeld. En niet alleen bij ons, maar ook bij onze partners thuis. Want die blijven achter. En uh, die, uh, ja, die maken ze toch wel een beetje zorgen. Aan de andere kant zeg ik ook, als je je daardoor laat afschrikken ook... ja, daar kun je nergens meer heen. En wat hebben jullie mee om te juichen straks, om de mannen aan te moedigen? De stem. En die gaan we gebruiken ook. En hoe klinkt dat dan ongeveer? Hey! Hey, ja! Je moet nog geoefend worden volgens mij, hè. ik we een keer proberen? 1, 2, 3... Zeg, dit ziet eruit als een grote groep. Ja, ik geloof dat wij met 56 personen zijn op dit moment... En voor iemand in het bijzonder? Ja, het zijn allemaal sponsoren van Jan Blokhuizen. Dus we hebben allemaal één doel en dat is hem promoten en supporten. Dus voor alle radioluisteraars, als ze even op tv kijken op zaterdagmiddag... en ze zien één heel groot rood vlak in de tribune, dat zijn wij. Je dacht, oranje doek niet, daar vallen we niet op. Nou ja, dat sowieso. Ik heb sowieso mijn eigen oranje muts mee. Maar ook vanwege het sponsorschap moeten we een kleurtje dragen. Ja, wat vindt Jan ervan dat jullie daar zitten? Nou, het is natuurlijk heel belangrijk voor hem om ook gespoord te worden door heel veel uh, fans en uh, zijn ouders die uh, staan ook al in de rij om in te checken. Ja, misschien dat hij hier en daar, uh, als we in de bocht zitten, dat hij heel even met een schuin oog kijkt en misschien toch zich een beetje extra gesteund voelt. Heb je nog een jel of zoiets? Is ook altijd leuk. Kom op, even mannen. 1, ja, twee, drie. Hey! Meneer, mevrouw Blokhuizen. Ja, klopt. Op weg naar. Uw zoon die gaat schaatsen. Ja, klopt. Heel uh, spannend. En uh, eindelijk uh, is het zover, hè? of morgen dan. Dus het is heel dichtbij nu. Staat ja. u nou stijf van de zenuwen? Uh, nee hoor. Morgen is, is dat wel het geval. Dan uh, zit ik met klamme handen langs de, langs de kant. En uh, nou schreef ik Jan hopelijk naar een hele goede prestatie. Ja. En kunt u nog contact hebben met uw zoon ter plekke? Dat is heel moeilijk. Via... Ja, ja. Misschien via WhatsApp, maar niet meer dan dat. Voor de wedstrijd heb ik meestal uh, via de WhatsApp of... Uh, Via bericht of je belt hem even. En na de wedstrijd hoop ik hem wel te zien natuurlijk. Met, uh, zeker als de prestatie mooi is. Dat ja. gaan we zien. Heel veel plezier ja. en succes. Dank u wel. Vannacht om vier uur zijn dus de eerste Sochi-fans vertrokken. En Matthijs van der Wiel in Sochi, vang jij ze even op daar? Ja, dan gaan we straks even kijken hoe ze hier een weg kunnen vinden. Sommigen moeten op een cruiseschip slapen omdat er uh, niet voldoende hotelkamers zijn. En dan moeten ze in de rij om een, uh, een, uh, een, een pas te, op te halen voor de supporters. Dat, is, dat moeten ze er nog bij hebben. Het is niet alleen een kaartje. Ja, en vanochtend uh, doen wij een rondleiding achter de schermen van dat Olympisch Park. Om uh, te laten horen hoe dat allemaal georganiseerd wordt. En die mensen die dat allemaal begeleiden, ook straks die Nederlandse supporters die hier naartoe komen begeleiden. Dat is een leger van vrijwilligers herkenbaar aan een kleurrijke, zeer, zeer kleurrijke... Ja, het is uh, zeer kleurrijk. <laughs> Kleding, trainingspak hebben ze gekregen van de organisatie. En er zijn maar liefst 21 Nederlandse vrijwilligers... waaronder Linda van Aalte die hier niet net pas is aangekomen zoals de meeste. Maar je zit er al heel lang, hè? Ja, ik ben op 4 januari uh, al aangekomen hier... Ik weet inmiddels de weg. Yeah. En het is wel heel leuk om te zien dat het, ja, het zo is veranderd in een maand. En wat er allemaal gebeurd is om uh, nu klaar te zijn voor uh, het begin van de Spelen. Wij zitten in een van die gigantische perszalen van het, uh, van het Olympische Complex. 500 plekken hier. Klopt. En dan loop jij rond om allemaal vragen te beantwoorden... waar je waarschijnlijk ook niet altijd een antwoord op hebt? Nee, dat klopt. Veel van de vragen zijn wel gewoon technisch. Van hoe werkt mijn internet? En, ja, dat is de meest gestelde vraag, hè? De wifi doet het niet. Ja, dat is uh, inderdaad een puntje. Kan je ze helpen dan? Ja, dan sturen we ze door naar de technische dienst. Ja, dat is de taak van vrijwilligers. Heb je het nog goed bekeken? Want sommigen staan drie weken lang ergens mensen te wijzen... aan welke kant van de scanner ze een kaartje in de gleuf moeten stoppen, hè? Ja, dat klopt. Ik wilde heel graag in het perscentrum werken omdat ik in Nederland in Amsterdam ook bij een PR-bureau werk. En het leek me uniek om een kijkje achter de schermen van zo'n groot perscentrum te krijgen. Vrijwilligster Linda, je moet er heel wat voor over hebben om hier als vrijwilliger naartoe te gaan. Een strenge sollicitatieprocedure. Ja, je moet wat rondes door. Een, een Engelse test en een sollicitatie via Skype onder andere. En, je wordt het niet zomaar. En dan nee. moet je onbetaald verlof nemen van je werk. In jouw geval bijna twee maanden. Ja, dat klopt, ja. Je reis, die betalen ze dan wel? De reis mag je ook zelf betalen. Je... Ja, je krijgt hier een appartement en uh, maaltijden. Voor jezelf? Um, delen met anderen, ja. Ja. ja. En die maaltijden, je noemt ze, want je liet me ze net zien op je telefoon. Je had wat foto's gemaakt voor uh, je vrienden in Nederland en je familie. Dat zag er niet echt super lekker uit, hè, pap? Ja, s ochtends pap. Het is vrij, uh, vrij sober allemaal uh, wat we krijgen. Maar uh, gelukkig heb ik al wel wat andere Russische specialiteiten kunnen proeven die wel uh, zeer ja. de moeite waard zijn. Nu zijn dit winterspelen waar ongelooflijk veel over te doen is geweest. Heel veel kritiek in Nederland. Mensen die zeggen dat moeten we helemaal niet aan meewerken, dat feestje van Poetin. Uh, is dat voor jou ook nog een twijfel geweest? Wil je hier wel aan bijdragen? Want dat doe je in feite. Hè? Je associeert jezelf met die Spelen van Poetin. Ja, zo zie ik het niet. Ik denk juist dat het een hele goede gelegenheid is om aandacht te krijgen... voor alle dingen die uh, zeker verbeterd uh, moeten worden in Rusland. En uh, dat ja, nu staat alle aandacht is hierop gericht en dat is heel goed, lijkt ja. mij. Krijg je nog wel één wedstrijd te zien? Ik ga uh, morgen naar het schaatsen. Ja, kaartje gekregen? Dat heb ik zelf gekocht. Nou, je moet er heel wat voor over hebben om vrijwilliger te zijn hier in Sochi. En het zijn er dus heel veel duizenden, waaronder 21 Nederlanders. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam staat twee kilometer file bij knooppunt Hoevelaken. ligt een auto in de sloot, trauma-helikopter moet erbij komen, de rechte rijstok is dicht. En een vrachtauto die kapot is houdt de boel op op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda. De knoopend Gouwe staat drie kilometer en die vrachtauto blokkeert de rechte rijstok. En wat is je inschatting voor de rest van de ochtend? Eh, uh, nou, nou, normaal gesproken is de vrijdagochtend niet de drukste van de week. 35 kilometer zou het normaal gesproken op moeten houden. Maar dat staat en valt met het feit of we er, er wat minder een puinhoop van maken dan gisteren in de avond. Speech. Dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal. Everything is beautiful. The cotton fields, the open road, the radio plays a song we both know we don't sing along you. <laughs> Dave Barnes, Little Lies. Het begint een kleine traditie te worden. Vandaag is het voor de achtste keer warme truiendag. Als iedereen de thermostaat een graadje omlaag zet... en een warme trui aantrekt, bespaart dat veel gas... volgens de organisatoren Green Choice en het Klimaatverbond. Jurjen Alga van Green Choice, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zit hier dus he, met een trui aan en een sjaal om. Heel goed, heel goed. Ik en ook. ik heb serieus het idee dat ze hier bij de NOS... Uh, de verwarming niet één graadje, maar nou toch een graad of drie lager hebben gezet. Nou, dan doen jullie fanatiek mee. Dat, ja. is, uh, dat mag ik zelf bepalen. Ja, ik, op het algemeen uh, zie ik wel eens uh, op afstand uh, um, radio-dj's te werken. Die zitten vaak in een t-shirt, zelfs de hele jaren door. En daar zijn de mensen thuis, doen dat ook heel vaak. Ze zijn gewoon gewend aan een vaste binnentemperatuur... Temper van gemiddeld 21,5 graden. Ja, en daar kleden ze zich ook voor. Maar het kan eigenlijk best wel een graadje minder en, uh, en een truitje extra. Is nou? dat het gemiddelde in dat 21,5? Ik vind dat warm. Ik heb het thuis altijd op 18 graden. Vind ik prima. Ja, ja uh, ik ben zelf ook niet een heel erg uh, hoge stoker, maar uh, gemiddeld in Nederland. Uh, en uh, nou, ik kom ook wel eens bij, uh, bij mensen die misschien wat ouder zijn. En die doen vaker de kachel wat hoger. Dus gemiddeld zit het op 21,5 graden. Ja, ja en, en uh, dat mag een tandje minder, maar dan maar één dag per jaar. <laughs> nou, wij, wij vragen er eigenlijk één dag per jaar. Vragen we er echt volle aandacht voor. Maar uiteraard moet je het sowieso in de wintermaanden, moet je, het, uh, moet je het eigenlijk standaard proberen in te brengen in je huis, op je werk, op, op eigenlijk op alle plekken waar je invloed op kan uitoefenen. En daarmee draag je, draag je bij. Nou, je, zeker als het zo'n uh, warme winter eigenlijk is. Ja, ik las uh, in een artikel dat het uh, de, de, de, de warmste winter is uh, tussen 19, uh, uh, of sinds 1990 volgens mij. En, uh, maar dan nog steeds uh, is het binnen wel vaak uh, uh, bij mensen, ook al is het uh, 7-8 graden buiten in de winter bij mensen gewoon binnen nog steeds 21,5 graad. En ook dan bespaart 1 graad op die thermostaat nog steeds een enorme, enorme bak uh, gas en, en, en, en, en geld. Heeft u niet overwogen om de dag te verplaatsen naar, naar nou, misschien een maand verderop... als het nog kouder wordt? Nee, nee we, zijn, we zijn eigenlijk al, al, al zeven jaar rond deze datum actief. En dat is ook het leuke dat het ook inderdaad, wat u aan het begin ook al zei... steeds groter en groter wordt. We hebben nu bijna 200.000 deelnemers al... Um, en uh, nou, dan denk ik dat we, dat we uh, al heel veel uh, aandacht krijgen voor het feit dat je iets heel kleins kan doen om toch iets uh, aan het milieu te doen. 200.000 particulieren of ook bedrijven? Er zit ook bedrijven tussen, ja. W want ja. dat helpt natuurlijk echt, hè? want als één iemand de verwarming lager zet, dat, dat is sympathiek. Maar dat draagt toch niks bij, lijkt me. Nee, ja, nou, het, het, het, draagt, niks. het draagt altijd bij. Ja, uh, wij maar... Maar het is inderdaad, de, de echte winst zit hem in de, in de grote bedrijven. En dat zagen we een paar jaar geleden, zag je heel erg dat grote bedrijven niet mee wilden doen. Alleen uit de praktische redenen dat het moeilijk was om de facilitaire afdeling uh, een, de thermostatograat een graad lager te krijgen. De gedoefactor was heel hoog. Gedoefactor. Ja, ja. En, dat is, en dat zien we nu, dat zelfs uh, hele universiteiten uh, gewoon echt hun best doen om, uh, om die thermostatograat graad twee naar beneden te krijgen. En, uh, en doen dus ook heel fanatiek mee. Ja. Oké, okay, nou, de boodschap is duidelijk. Bedankt. Moi. Jurien Alga van Green Choice. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Veel aandacht ook in de kranten voor het begin van de Olympische Winterspelen. In trouw roemen inwoners van Sochi de metamorfose die hun stad heeft ondergaan. Volgens hen is werkelijk alles er veranderd en is de stad nu eindelijk comfortabel. Marjan Koekoek, hallo. Hallo, ja. Jorien ter Mors draagt vanavond bij de openingsceremonie de Nederlandse vlag. Zojuist verstuurde de schaatsen nog één tweet. Vlaggendraagster Olympisch Olympische Nederlands team in Sochi. Trots! Laatste sociale media post. Twitter, Facebook uitgeschakeld voor twee weken focus op schaatsen. Dat is belangrijk. Dat is op zich ook een prestatie, hè? twee weken sociale media uitschakelen. <hijen> En op de dag van de opening heeft Google zijn logo veranderd... in de kleuren van de regenboogvlag. Daarmee lijkt het bedrijf een statement te maken... tegen de discriminatie van homoseksuelen. Boven elke gekleurde Google-letter is een wintersporter getekend. De kleuren hebben dezelfde volgorde als die op de regenboogvlag. Het universele symbool van de homobeweging. Het gekleurde logo is op elke versie van Google te zien. Dus ook op de Russische... Verder natuurlijk volop aandacht in de kranten... voor de politieke crisis rond minister Plasterk. Op een aantal voorpagina's staat dezelfde foto... waarop te zien is hoe de bewindsman na een spoedberaad... gisteravond via een nooduitgang zijn ministerie verlaat. Ja, de foto is wat onscherp en duidelijk van veraf genomen. Het AD heeft om die reden zelfs een rood cirkeltje... om het hoofd van Plasterk gezet. Er moet een breed maatschappelijk debat komen... over de mogelijkheden voor groei van de Nederlandse economie. Die oproep doet de voorzitter van de Sociaal Economische Raad... Wiebe Draaier vandaag in het Financieel Dagblad. En volgens Draaier heeft het poldermodel afgelopen jaar zijn waarde bewezen. Nu wil hij voor de langere termijn komen... tot wat hij nationale groeiagenda noemt. Iedereen mag meepraten, zegt Draaier. Maar hij vindt wel dat de SER het voortouw moet nemen. Dat deden ze recent ook al bij het Energieakkoord. Volgens de Telegraaf kunnen treinreizigers... straks hun fiets gratis bewaakt stallen bij het station. De NS wil samen met ProRail en de gemeente op die manier... de wildgroei aan rijwielen rondom stations tegengaan. En de krant heeft nog een geheim NS-stuk in handen... waarin de plannen staan. Als iemand binnen 24 uur zijn fiets brengt en weer haalt, is die stalling straks gratis, volgens dat geheime stuk. Nu nog blijven dagelijks 30.000 stallingsplekken leeg... terwijl het rond de stations een steeds grotere fietsenbende wordt. Dankjewel Marjan Koekoek voor het mediaoverzicht. Straks na zevenen de rijen lijken zich te sluiten rond de ministers Plasterk en Hennis.